Drie uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Sven Kramer is een van de acht schaatsers die in het boek De Schaatser van Nanda Boers worden geportretteerd. We praten zo over de topvorm van Kramer en het verdriet van Thijsje Oenema. En Joël Voordewind van de ChristenUnie vindt het onterecht dat Palestijnse terroristen in de cel gefinancierd worden met Nederlandse subsidies. Nu eerst het, het NWS Journaal met Mark Visser. De zware najaarsstorm die vanochtend over ons land trok is voorbij. De windstoten zijn nog maximaal 80 km per uur. Het KNMI heeft het weeralarm nu ook voor de noordelijke provincies ingetrokken. De problemen door de harde wind zijn nog niet voorbij. Vooral treinreizigers hebben daar veel last van. Treinverkeer in het noorden van het land ligt nog grotendeels stil. En ook het treinverkeer van en naar Amsterdam is nog altijd gestremd. In Amsterdam, de regio Zwolle en in de provincie Groningen krijgen mensen het advies om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. De storm mag dan voorbij zijn. Voorzichtigheid is nog steeds geboden, zegt de Groningse brandweer. Het is uh, nog steeds in uh, de provincie Groningen uh, enorm uh, onstuimig. En wij uh, uh, hanteren gewoon de berichtgeving die op dit moment vanaf uh, het KNMI uh, wordt gegeven. Zolang er nog steeds code rood geldt voor uh, in ieder geval uh, de provincie Groningen. Uh, Conformeren wij ons daaraan en trekken wij dat advies, wat wij uh, afgevaardigd hebben, niet in. Code Rood geldt dus nu niet meer, maar ondanks de harde wind en de waarschuwingen ging in IJmuiden een surfer de zee op. Ik surf hier heel vaak, met altijd als er deze condities zijn, dan ga ik hierheen. Dus, uh, maar het is de enige plek waar het nog een beetje kan, denk ik eigenlijk. Daarom gaan we hierheen. Hier is het een beetje beschut. Kom ik nog even terug op de treinen, want de ernstige treinstoring door de storm van vandaag zorgt zeker tot morgen voor problemen op het spoor, meldt de NS. In het westen en noordoosten van Nederland zijn de problemen nog het grootst. Op 25 trajecten is de schade zo groot dat er geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk is. De schade is enorm. De NS verwacht tot na de avondspits heel druk te zijn met het opruimen van omgevallen bomen.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 Oud-neuroloog Jansen Steur heeft 88.000 euro verduisterd... van een stichting voor wetenschappelijk onderzoek. Dat geeft hij toe in een interview aan NRC Handelsblad. Jansen Steur zegt dat hij het deed om er ruim van te leven. Ook zegt hij dat hij niet meer begrijpt wat hem toen dreef. Dat is jatten om niks. Ik heb het helemaal niet nodig. Het is wezensvreemd afwijkend gedrag, zegt Jansen Steur in de krant. De ex-neuroloog moet zich deze week verantwoorden bij de Tuchtraad... voor het stellen van verkeerde diagnoses... en het voorschrijven van verkeerde medicijnen. Er wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De komende uren neemt de wind steeds verder af. Het is 14 tot 16 graden. Morgen vallen er steeds aan zee nog enkele buien. Later op de dag ook in het binnenland. Het wordt dan een graad of 13. Hoe is het inmiddels op de weg? Een het is wel beter op de weg, maar toch heb ik een scherm vol met files vanwege stormschade. In het noorden en het noordwesten van het land moet het verkeer nog rekening houden met zware windstoten. Maar het ergste heeft ons land wel verlaten inmiddels. Maar op de A1 dus, Amsterdam-Amersfoort hangt een verkeersbord op scherp bij knooppunt Diemen. En daarom is de wisselstrook eventjes dicht en zat er 4 kilometer file. Ook op de A2 Amsterdam-Utrecht stormschade bij knooppunt Hodendrecht. 3 kilometer, want er is maar één rijstrook open daar. Op de A9 hetzelfde verhaal, 3 kilometer bij Amstelveen. Daar is de rechterrijstrook dicht. De verkeerslichten van de Botlektunnel bij Rotterdam werken niet goed. Van Rotterdam naar Europort levert dat nu 6 kilometer file op. De tunnel is namelijk dicht. En u moet dan via de brug op de A58 bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar wordt ook wat weggehaald bij de afrit Ierseke. 3 kilometer. De rijstrook is dicht. Helemaal dicht is de N31 Leeuwarden naar Drachten. Bij Drachten daar ligt een boom op, het, op, het, op de weg. En er zijn veel meer provinciale wegen afgesloten. Ook de spoorwegen kampen vanwege de storm met grote problemen. Vooral in het westen en noordoosten van het land is nauwelijks treinverkeer mogelijk. Zo'n 25 trajecten zijn getroffen door stormschade. De NS adviseert om naar alternatieve manieren van vervoer te, zo te zoeken. Ook morgen rijden waarschijnlijk nog niet alle treinen volgens het spoorboekje. Gaan Nederlandse subsidies inderdaad naar Palestijnse terroristen. Aanstaande zaterdag is de startersdag van de Kamer van Koophandel.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 Goedemiddag, hartelijk welkom. Geld dat nu naar Palestijnse terroristen in de gevangenis gaat... moet naar een aantal vredesprojecten in Israël... vindt Johan Voordewind van de ChristenUnie. En het nieuwe schaatsseizoen is begonnen. Sportjournalist Nando Boers was bij het NK afstanden dit weekend... en schreef bovendien het boek De Schaatser... waarin hij een achttal sporters schaatsers portretteert. Frans Kok is er ook nog een tegen half vier... is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Tjeerd Bruinja. Onze mening, uw mening, horen we graag via Twitter... met de hashtag DIDD Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, geld dat nu naar Palestijnse terroristen in de gevangenis gaat... moet naar een aantal vredesprojecten in Israël... waarbij jongeren van zowel Joodse als Palestijnse achtergrond... met elkaar samenwerken. Vindt, ChristenUnie-Kamerlid Johan wind, goedemiddag. Goedemiddag. U was de afgelopen week in Israël. Ja. Uh, eerst maar even het actuele nieuws. Israël liet gisteren 26 Palestijnen vrij... in het kader van uh, lopende vredesproces. Is dat goed nieuws? Nou ja, is voor de Palestijn is natuurlijk goed nieuws. Uh, de vraag is, en ik denk dat dat niet het geval is... voor de mensen die slachtoffer zijn geweest... Uh, nabestaanden van de aanvallen en, en de zelf of de, de, de gewelddadigheden die ze hebben uitgevoerd. Dat is natuurlijk zeer triest als uh, het slachtoffer uh, zo snel vrijkomt. Uh, terwijl jij je kind dader, je, u? je ja, ja. Dader, terwijl uh, jij je kind uh, kwijt bent geraakt. Nou, u zou het niet gedaan hebben, althans zo klinkt het. Nou de Israëli's wilden het natuurlijk ook niet. Maar het is onder druk gebeurd met name van de Amerikanen. Om de Palestijnen weer om de tafel uh, te krijgen. Dus uh, dat was de concessie die de Israëli's deden. Om uh, ja, dat vredesproces weer vlot te trekken. En is u bekend om welke vrijgelaten gevangenen het gaat? Nee, niet precies, maar het gaat wel om uh, zwaar gestrafte gevangenen. Uh, de straffen variëren van 18 jaar tot 28 jaar. Dus die hebben niet uh, zeg maar een, een winkeltje beroofd. Het zijn mensen die echt aanslagen hebben gepleegd. Er is ook aardig wat protesten in Israël tegen de vrijlating daarvan. Ze hebben trouwens ook nog een procedure georganiseerd om protest aan te kunnen tekenen bij de vrijlating daarvan. Er is ook een Nederlands gezin omgekomen en de dader daarvan is bij de eerste lichting ook vrijgekomen. Die hebben, de nabestaanden hebben ook protest aangetekend, maar het heeft niet mogen helpen. Ja, het is, het is erg dubbel. Ja, oké. Okay. Nou, u was in Israël om te kijken naar een aantal projecten. Gezamenlijk projecten van Joden en Palestijnen samen. Ja. En u kwam terug en zei eigenlijk moet hier meer geld heen. En naar uh, Palestijnse terroristen, zoals u steeds zegt, uh, minder. Ja. Sinds wanneer subsidiëren wij Palestijnse terroristen trouwens? Nou, we geven al jaren hulp aan de Palestijnse autoriteit. En uh, ook aan de VN die zorg draagt voor de vluchtelingen. Uh, dan moet je daar wat anders bij voorstellen... als de Syrische vluchtelingen niet op televisie zien. Die, zitten, die zijn geregistreerd als vluchtelingen, maar die wonen inmiddels... Dat is gewoon, natuurlijk, al uh, uh, lang in huizen, maar ze staan nog wel geregistreerd. Uh, dat totaal uh, somt op tot 65 miljoen per jaar, wat we geven aan de Palestijnen. En wij is dan Europa of Nederland, nee, nee alleen Nederland. Ja? nee, als je Europa erbij neemt, dan kom je op honderden miljoenen ja uit. Uh, trouwens, daar is net een rapport over uitgekomen en dat blijkt dat de 1,9 miljard van de afgelopen jaren van Brussel echt in een zwart gat uh, is verdwenen. Nou, ik heb net voordat ik die kant op ging, ook aan de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gevraagd, weten wij precies waar ons 65 miljoen belastinggeld uh, naartoe gaat? Uh, we weten wel waar we het voor hebben bedoeld, maar wordt het daar ook aan uitgegeven? Ja. Nou, dat zou hij ook nog eens nagen. Ik weet wel, want ik heb eerder de vorige minister van Buitenlandse Zaken uh, dit soort vragen ook gesteld en die heeft toegegeven dat een deel van ons geld inderdaad naar de salarissen gaat van terroristen die in de Israëlische gevangenissen zitten. Krijgen die salaris? Die krijgen een uitkering of een bonus. Maar uh, is die niet vooral voor een uh, nabestaande ik bijna zeg maar hun familieleden bedoeld? Ja, voor hun gezinnen, omdat ze natuurlijk uh, inkomensderving dan ondervinden op het moment ja. dat ze een aanslag hebben gepleegd. En uh, veel daarvan zitten uh, lang in de gevangenis omdat ze een moord hebben gepleegd. Maar het is niet zo gek toch dat die gezinnen onderhouden moeten worden? Nee, maar het wordt wel wat bizarder. Op het moment dat je natuurlijk uh, stelt dat als je één iemand hebt vermoord, krijg je een lagere uitkering. Dan als je twee of drie mensen hebt vermoord, als je iemand hebt gewoord, uh, verwond. Israëliër krijg je ook weer een lagere bonus dan uh, als je iemand hebt vermoord. Dus er zit de, een van soort... de Palestijnse autoriteit. Ja, van de Palestijnse autoriteit. Maar dat geld van ons gaat niet rechtstreeks daar naartoe. Wij, wij brengen 65 miljoen naar die Palestijnse ja. autoriteit en die doen er dan weer dingen. En mee. Die, beta ja, die betalen dus dit is... de, de, de, uh, ook uh, dit soort salarissen voor. Ja, maar niet rechtstreeks. Het is niet zo ja, dat... ja, ja. Wel, ja? Nou, ja, goed, zij krijgen van ons 65 miljoen. Kunnen wij dat geld niet leveren en... en zeggen... En we willen dat u het daaraan besteedt en daaraan? Nou ja, uh, het is natuurlijk ook een beetje broekzak-vestzak. Op het moment dat wij geld betalen voor... Uh, uh, nou, dat doen we dan voor de opbouw van de rechtsstaat... Uh, hebben zij minder geld nodig om dat zelf te doen. En dus kunnen ze geld vrijspelen voor dit soort dingen. En dat varieert dus echt 6% van hun uitgaven. Uh, ze krijgen ook betalingssteun uh, van de Europese Unie. Nou ja, daar hebben ze de mogelijkheid voor... om dit soort bonus uit te keren. Maar ja, maar dan is het wel indirect. Het is niet zo dat met ons geld eh, Palestijnse terroristen worden gefinancierd. Als uh, de Europese Unie, uh, Amerika en Nederland... allemaal zouden zeggen uh, dit moet stoppen. Uh, want het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je uh, bonus gaat uitkeren. Sterker nog, er is ook een verheerlijking van zelfmoordterroristen... Hmm. Uh, met het vernoemen van straten, uh, pleinen, et cetera. Deze terroristen die vrijkomen, die worden als helden binnengehaald. Uh, nou ja, het, het omgekeerde kan je wel minder voorstellen... dat een Israëliër een aanslag zou hebben gepleegd... en dat die verheerlijkt zou worden, um, ja, alles eraan gedaan zou worden... om uit de gevangenis te krijgen en, en om een bonus te geven. Ja. Uh, dat zou niet mogen in een, in een fatsoenlijke rechtsstaat. gebeurt daar wel. En mijn voorstel is dan ook uh, die projecten gezien hebben. Uh, ja, wat voor projecten uh, zijn dat? Uh, nou, Dat zijn samenwerkingsprojecten. En ik vond het wel heel bemoedigend. Het is niet nieuw dat ze nu plaatsvinden, maar... Uh, ze komen wel steeds meer van de grond. Dat zijn samenwerkingsprojecten tussen Palestijnen en Israëliërs. Um, op het gebied van economische samenwerking... op het gebied van uh, cultuur, uh, sport, um, jongerencentra. Waar, waar zitten die initiatieven vooral? Uh, die zitten uh, zowel aan, aan de Westbank, uh, dus de westelijke Jordaanoever als aan de Israëlische kant. Uh, ik heb er een aantal bezocht... Uh, dat zijn uh, ook projecten die uh, economisch zijn, bedrijvigheid. Uh, ook in, de, in de, de steden van Israël op de westelijke Jordaanhoever. Uh, denk aan Ariel, maar ook aan Maladoniem. Uh, maar het zijn ook nieuwe steden die nu ontstaan op de Westbank. Uh, bijvoorbeeld uh, Rawabi, dat is een nieuwe stad. Daar moeten 20.000 mensen gaan wonen. Ja, en daar werken zowel Palestijnen als Israëliërs om die stad uh, van de grond te krijgen. Ja, en die, die krijgen tot nu toe geen subsidie? Uh, de mogelijkheid om samen te werken wordt gestimuleerd. Dus samenwerking economisch, uh, cultureel. Uh, scholen bijvoorbeeld er uh, zijn gemengde scholen nu opgezet. Waarbij ze natuurlijk die vijandsbeelden proberen af te breken naar elkaar. Uh, een van de suggesties die ik daar ook heb gehoord is. Uh, nou, het is eigenlijk raar dat de Arabieren heel weinig Hebreeuws spreken. En dat de, de Israëli's heel weinig Arabisch spreken. Hmm, elkaars, zou taal je... ja, elkaars taal leren. En ja, elkaar taal leren. En het is nu zo dat veel uh, Israëli's bijvoorbeeld Frans leren als tweede taal. Maar waarom zou de Israëlische regering niet Arabisch als tweede taal uh, verplicht gaan stellen? Ja. Zodat die samenwerking veel sneller van de grond komt. Uw voorstel aan Timmermans is: geef minder geld aan de Palestijnse autoriteit. Want dat is eigenlijk wat u zegt. En meer aan dit soort projecten. Ja, en ik zou het specifieker nog doen. We geven ongeveer van de 65 miljoen, geven wij uh, 4 miljoen dan indirect. Aan die Palestijnse terroristen. Dus we beginnen maar eens mee om dat bedrag in te houden. en door te sluizen naar dit soort verzoeningsprojecten. Want u bent ervan overtuigd dat dat een goede bestemming is? Dat komt goed terecht? Ja, ik, er zijn nu die vredesbesprekingen gaande. Dat gaat top-down. Daar zitten dus de, de leiders van de Palestijnen en de Israëliërs. zitten daar om tafel. Maar wat ik daarvan terug hoor van de mensen die daaromheen zitten... is dat het uh, aardig in de impasse zit. Uh, er is nog een ja, grote wantrouwen naar elkaar toe. Er is een hoop te doen. Uh, je, je zou dat kunnen doen, maar je zou tegelijkertijd... die vrede van onderop uh, het wantrouwen proberen weg te krijgen... Nee. door de contacten te stimuleren tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Hans Kok. Ja... Een uitstekend initiatief om het op die manier in te zetten. Hè? Om de Palestijnen en, en de Israëli's dichter bij elkaar te brengen. Met de jeugd beginnen bij voorkeur. Maar wat mij eigenlijk een beetje opvalt is... En ik vraag me af, is dat niet een beetje te veel... vanuit een Israëlische bril bekeken... Dat, uh, dat er dan geld naar de Palestijnse terroristen gaat? Hoe zeker weten wij dat eigenlijk? Nou, dat weten we heel zeker. Want toen Abbas hier was, heb ik het hem ook gevraagd. En hij heeft het ook toegegeven. Sterker nog, er is een wet aangenomen... die het mogelijk maakt om dit soort uiteringen uit te betalen. Dus er is ook geen geheim omheen. Ze geven gewoon toe, wij betalen... Hmm. die mensen die in de gevangenis zitten... Maar, of als het zelfmoordterroristen ja. zijn geweest... betalen wij een bonus aan de familieleden maar, uit. Maar de... Israëli's zijn ook geen liefertjes naar de Palestijnen. Dat nee. weet u ook. Nee, dat klopt. Maar het is wel zo op het moment dat een Israëlische... Uh, een zelfmoord of, of een aanslag uh, pleegt op een Palestijn... Ja, dan komt hij echt wel in de gevangenis... en dan krijgen zijn familieleden niet een uitkering of een bonus. En dan mm. krijgt hij niet een, stra een okay. straat... Uh, naar hem vernoemd. Dus er zit wel degelijk een onderscheid ja. in, uh, in de behandeling van, van dit soort mensen. Een andere kwestie is die van het Nederlandse ingenieursbureau Royal Haskoning en de waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem. Vorige maand moest Royal Haskoning stoppen met het project op last van minister Timmermans, omdat de installatie op be bezet gebied zou staan. Het Nederlandse ingenieursbedrijf Royal Haskoning is gestopt met de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem. Het is alleen al jaren staand beleid van de Nederlandse overheid dat we Nederlandse bedrijven ontmoedigen om bouwactiviteiten te ontwikkelen in bezette gebieden. Dan gaat het hier om een waterzuiveringsbedrijf. Dat betekent voor de Palestijnen zuiver water. Het is heel simpel: de Nederlandse overheid ontmoedigt activiteiten in bezet gebied. En meer heb ik er niet over te zeggen. Ja, heel veel Dat was minister Timmermans deze zomer. Zo simpel licht het bezet gebied, dus exit project. Ook al profiteren Palestijnen ervan? Ja, en in dit geval zouden een kwart miljoen Palestijnen hiervan profiteren eh, als er water gezuiverd zou worden. Het wordt nu gewoon geloodst in de kidron rivier die doorloopt eh, en langs allerlei Palestijnse gebieden komt. Eh, maar ook langs eh, settlements, die doorloopt tot de Dode Zee. Ja, daar worden mensen letterlijk ziek van. Dit gaat in het grondwater zitten, besmet de waterputten. Mensen en kinderen worden hier echt ziek van. En het is gewoon doodzonde dat er hier zo'n impasse is... en dat men er niet uitkomt om deze waterzuiveringsinstallatie te Wat kunnen bouwen. Wat gaat u concreet aan Tim Mons vragen op dit gebied? Nou ja, het ligt inderdaad gecompliceerd. Want die pijplijn, die rioollijn, die moet door verschillende gebieden heen. Zowel door Israëlische gebieden op de Westbank als door Palestijnse gebieden. En ja, de Palestijnen zeggen zodra daar ook de settlers... de mensen, de Israëliërs die op de Westelijke Jordaan hoeven van profiteren... Uh, dan blokken we dat, hè? dan, dan veten we dat... want we willen niet uh, die settlements ondersteunen... want we zien die settlements ja. als een soort uh, bezetter van Palestijns gebied. Maar zo, zo, zowel settlers als Palestijnen worden dus de dupe van deze maatregelen? En ja, Een nieuw pleidooi is, stop daarmee en laat dat weer doorgaan. Ja, probeer het uit en impasse te krijgen. Ik heb met alle hoofdrolspelers de afgelopen dagen gesproken. Er is een mogelijkheid om het vlot te trekken. Alleen, ja, dan moeten we Timmermans ook meekrijgen... die zijn veto-intrekt naar dat Nederlandse bedrijf Royal Haskoning. En daar moet je een praktische oplossing voor uh, bedenken... in plaats van zo ideologisch tegenover elkaar te blijven staan... Mm -hmm. En, en dat, uh, het, het, het, het recess is voorbij, dus u gaat dat deze week weer uh, onder de aandacht brengen bij de minister? Ja, dit zijn een van de uh, belangrijke punten die als ChristenUnie weer uh, op tafel uh, zullen leggen. En ik hoop echt dat we een stap verder komen okay. met die onderhandelingen uh, die gaande zijn, maar ook met die vrede van onderop. Dank voor dit moment. Zojuist heeft het RIVM bekendgemaakt dat in Zeeland een meisje is overleden aan de Mazelen. Aan de telefoon hebben we Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Goedemiddag meneer van Dissel. Goedemiddag. Wanneer is het meisje overleden? Het meisje is in het weekend overleden. Uh, en hoe oud was ze? Het was een 17-jarig meisje. Weten we wat meer over haar achtergrond? Nee, we weten eigenlijk niet meer over achtergrond. We weten alleen, dat hebben we ook op onze website zo gezegd... dat ze overleden is aan de complicaties van mazelen. We kennen mazelen natuurlijk over het algemeen... als een vrij onschuldige kinderziekte. Maar het is duidelijk dat dat niet altijd zo is. Uh, sommige van de... Uh, Patiënten met mazelen krijgen een longontsteking of kunnen hersenvlies en hersenontsteking hebben. En met name aan de laatste twee complicaties uh, kunnen patiënten overlijden. Ja, was zij niet ingeënt? Zij was niet ingeënt tegen deze infectieziekte. En had dat met religieuze redenen te maken? Dat uh, weet ik verder niet, maar ja. ze was niet ingeënt. Nee, dat weet ze niet. Is het, is het, nou, dat is natuurlijk een mazelenepidemie gaande in ons land. Is het dan logisch dat er op een gegeven moment een dode valt of, of kan je dat zo niet zeggen? Nou, de epidemie is nu vanaf uh, ongeveer mei van dit jaar uh, aan de gang. We hebben in totaal zo'n ruim 2000 uh, patiënten met mazelen gehad. En tot nu toe dus nog geen personen die kwamen te overlijden. Als u het uh, kort vergelijkt met de vorige epidemie, dat was in 1999-2000. Toen heeft de epidemie ongeveer negen maanden, bijna een jaar geduurd. We hebben iets van 3200 gevallen gehad die gerapporteerd werden, hè, wat overigens een belangrijke onderrapportage was. En toen kwamen er uh, uiteindelijk drie patiëntjes uh, te overlijden. Ja, dus in die zin is het niet heel onverwacht? Het is een beetje, ja, hoe vervelend dat ook kan klinken, het, het, is, het lag in de lijn der verwachting bij zoveel patiënten dat de kans zou zijn dat er ook uh, iemand aan zou overlijden. Ja. Ja. Verwacht u nog meer dodelijke slachtoffers of is daar niks zinnigs over te zeggen? Daar is niet veel over te zeggen, behalve nogmaals de aantallen die ik net vergeleek met de vorige epidemie. Ja, goed. Ja, van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziekten Bestrijden van het RVM. Dank u wel. Graag gedaan. Iets heel anders. Het nieuwe schaatsseizoen begon afgelopen weekend met het NK-afstanden in Tijalf. Sportjournalist Nando Boers die was erbij en schreef bovendien het boek De Schaatsen, waarin hij een aantal schaatsen portretteert. Nando, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Blij dat het weer begonnen is? Ik wel. Ik had er zin in. Ja? Ik had er al in de zomer zin in, maar dat, ben ik heel, dat vinden mensen heel gek. Maar ik, uh, ik hou van schaatsen. Maar ook van wielrennen? Ja. Ben jij iemand die dan in de zomer het wielrennen volgt en in de winter het schaatsen? Uh, ja, en in de winter het wielrennen en in de zomer ook het schaatsen. maar oh, Dat hou je wel het hele jaar vol. Ja, maar dat dat probeer gaat, die, die wel. seizoenen lopen vrij naadloos in elkaar over, toch? Uh, ja, er zit een kleine overlap in. Maar uh, ik wilde mij aangeven dat ik het allebei heel erg leuk vind om te doen. Ja. Niveau leek hoog dit weekend, zo vroeg ja. in het seizoen. Hoe komt dat? Ja, er komt een Olympische seizoen aan. Of de Olympische Spelen komen eraan. Dus iedereen uh, die, uh, uh, ja, zoals dat als mooi heet, die peaks naar dit, uh, naar dit toernooi van afgelopen weekend. Dat was een belangrijk toernooi voor onverschillende redenen. En daarom, ja, daar zijn mensen goed in. En zijn gaan nog veel meer specialiseren. Ik bedoel Sven Kramer, om maar iemand te noemen, die heeft helemaal niet getraind op de 1500 meter. Wat hij in allround seizoenen wel doet. Nu is het. Allround toernooi niet belangrijk. Sochi is belangrijk. 15 kilometer. Dus we hoeven niet op sprinter te trainen. En dus wordt hij sterker dan... op die andere afstanden. Precies. En dat geldt natuurlijk voor, voor iedereen. En daarom gaat het niveau enorm omhoog. Ja. Was hij degene die het meest uitsprong dit weekend? Uh, vond ik wel, ja. Ja. Ja, ja die 10 kilometer van gisteren. Ik zat gisteren te kijken en ik dacht, ja, de 10 kilometer is in één keer ook de saaiste en de mooiste afstand die je kunt bedenken. Die saaiste, dus... snap ik. Waarom ook de mooiste? Heb je gezien gisteren? Nee. Uh, nou ja, dat, dan is het een gevecht tussen twee mensen en dat duurt heel lang. En ik bedoel, uh, je kunt heel snel. Uh, een een, een boxpartij is ook heel mooi als je heel lang duurt. Dat is ook <laughs> niet, heel, ook niet heel, heel verstandig natuurlijk. Maar om even aan te geven, hoe langer het duurt, hoe langer je ernaar kan kijken. Ja. En als het mooi is, dan wordt die langer wordt, mooi. Dan wordt het, ja, dan wordt hij langer mooi. En beter kan je het niet hebben. Oh ja. Op een zondag aan het einde van een toernooi, de twee sterkste schaatsers. En in, ik had het gevoel dat de Olympische Spelen daar eigenlijk al begonnen. Oké, okay, de, de, de echte strijd is losgebarsten. Ja, ja. Opmerkelijk dit weekend BAM-trainer Jilet Anema... die stond afgelopen weekend op zijn achtste benen... omdat hij het oneens was met de muziek die werd gedraaid in Tijalf. Er komt het stadion in en dan wordt er tijdens de rit... wordt keiharde rockmuziek gedraaid. Ik kan mijn rijders niet bereiken. En ik wil niet dat door muziek in het stadion... ritten beïnvloed kunnen worden. En ik wil ook niet dat eigenlijk de sfeer doodgeslagen wordt. Nu wordt het gewoon consumentengedrag. Er is geen betrokkenheid. En er wordt helemaal gek van. En ik heb al een schriftelijk protest er tegenin gediend. Glazig aan. Die zit me aan te kijken. Vijf, zes tellen zonder iets te zeggen. Die Commercieel denken de van. mensen die niet weten wat schaatsen is. En allemaal bla bla. Ja, ik ga wel lekker lullen hoor. Iedereen die tien keer geweest is, die snapt wat schaatsen is. Nou, allemaal hoela. Ik word er strontziek van. Pikt hij niet een beetje te vroeg? <laughs> ik vond niet dat hij op het goede moment pikte, toch? Ja? Nee, Had die, nee, heeft dat hij gelijk? Ja, op een bepaalde manier wel. Kijk, wat je maar niet moet vergeten is dat de schaatsen heeft een soort uh, moderniseringsinjectie wel een beetje nodig. Kan het best gebruiken. Dan wordt er gepraat over dat er in saaie, als er, als er niks gebeurt, dat er dan muziek gedraaid wordt. Nou, dat kan. Uh, maar dat wordt dan altijd, is er dan altijd wel rockmuziek. Dan denk ik, ja, stel dat je nou van klassieke muziek houdt, dan heb je helemaal <lacht> ja. niks aan. Ja, ik, bedoel, ik, ik ik ben niet een groot fan van het maar goed, ik heb het maar te slikken. Ja. Uh, en dus dat hij, maar dat hij zegt van ja, ik kan niet mijn rijders niet bereiken. bereiken ja, ja uh, Goed, als er 10.000 man zijn, te gillen, dan vraag ik me ook af. En ik hoor heel veel schaatsers. Ja, die coach van mij, ja, ik zie hem nooit hoor. Ik hoor hem wel, maar ik luister er niet naar. Dus ik bedoel, het is allemaal Is dat een zo? Beetje... Luisteren die schaatsers niet naar hun coaches? Nee, nou ja, of ze horen het niet. Of ze, ja, die kan wel zeggen, je moet harder. Maar dan denk je, ja, wat denk je zelf? <lacht> dat ik niet harder kan of zo. we bedoel, dat soort teksten hoor je natuurlijk, hoor ik in ieder geval wel eens. En dan is zo'n jillert die dan, ja, die mag zich daarover opwinden. En ik, uh, ik heb er wel van genoten, van, ja, tirade, maar ik vind van ook dat de Tirade. Van de Tirade heb jij genoten. Niet, ja. Niet, ja, ja, want Hij had een passie te gast en toen ging hij ineens roepen... ja, we gaan natuurlijk naar de Olympische Spelen... maar als de tocht komt, dan ga ik onmiddellijk terug naar Nederland. Dat werd hem ook niet in dank afgenomen. Nee, maar ja, dat is Jillert. Jillert is gewoon Jillert. Die doet die zichzelf. En dan gaat hij ook helemaal uit zijn plaats. En dat, ja, nou ja, dat moet hij dan ook vooral doen, vind ik, als hij dat Ja, want vindt. daar geniet jij dan weer van. Ja, wij toch allemaal. Wij hebben hier jouw boek liggen, De Schaatsen, wat uh, een deze dagen uitkomt. Daarin interview jij uh, acht schaatsers. Irene Wust, Michel Mulder, Sven Kramer, Stefan Groothuis... en nette Gerritsen, Jans Mekers, Bob de Jong en Mark Tuitert. Waarom deze acht? Omdat het uh, niet alleen volgens mij de beste... ze horen tot de beste 10, 15 schaatsers van Nederland... maar ik heb ze ook uitgekozen omdat ik denk dat ze het beste... over hun vak kunnen praten. Dat wil niet wel zeggen dat er nog één of twee anderen zijn... die dat ook heel goed zouden kunnen. Maar ik heb ook een beetje gekeken naar de... Uh, zitten er spinters bij lange afstanden. Nou ja, om zo een dwarsdoorsnede van de top ja, zeg maar. En daar kom ik uh, op deze uit. En ik had er best nog wel twee bij kunnen doen, maar dat, uh, nou ja, dat heb ik niet gedaan. Nee. Jij volgt het schaatsen al een tijdje en ook andere sporten zei je het al. Kan je ze vergelijken met wielrenners? Uh, op wat voor manier bedoel je? Nou ja, ja dat... welke is het allebei topsport? Ja, zeker. En is één van beide categorieën meer topsport dan ja? de uh, Nee. Ik denk dat het allebei heel zwaar is. Maar dat is eigenlijk alle topsport. Ik bedoel, de, de, de sporters die ik spreek... en ik heb in het verleden ook heel lang met hondballers gesproken... met Formule 1-coureurs. Uh, het zijn allemaal mensen die uh, een fascinatie hebben voor wat ze doen... en daar alles voor opzij zetten. En dat maakt volgens mij überhaupt zwaar. En of je nou in een sport doet... of in de politiek zit... of uh, in het uh, residentieorkest speelt... Dan wordt, het, dan, wordt het, uh, ja, uh, dan wordt het bijzonder. En, ja. Dan, ja, en of je daar een vergelijking mee kan maken. Ja, de, de toewijding of... is even groot bij wielrenners. ik wel. Je ja. Ja. Ja. hebt uh, allerlei rare vragen gesteld aan schaatsers. Althans die wij niet uh, elke dag in de krant lezen. Bijvoorbeeld nee. aan uh, Sven Kramer vroeg. Jij, hoeveel schaatsen heb je eigenlijk? Hoeveel had hij er? 50. Ja. En hoeveel gebruikt hij er? Twee. Twee paar dan, hè? ja. Wat moet hij met die andere 48 paar? Ja, een keer proberen. Uh, een keer een, een, een, een ijzer anders, een, een schoen anders. Uh, nou, dat is het dan niet. En dat, hij is dan zo topsport dat dat ook voor hem gemaakt wordt. Dus ik vond het... Bedoel, het, het ja, uh, ik vond het inderdaad de vraag stellen vond ik erg leuk. Want je denkt, uh, wij <laughs> ja. vergeten dat soort dingen altijd. In de sportjournalistiek gaat het altijd over... wat vind je van een uitspraak van een ander? Of wat vinden we van Jilert Aanema? Wat... Maar ik vind het eigenlijk veel interessanter om aan jullie aan te vragen hoe die coacht. Hoe die, hoe die coacht. Ja. En wat hij nou echt doet. En, dat en dat wat je probeert de... in dit boek. En dat, dat, was, dat was mijn. En, en de, de, de drijfveer om het met die schaatsers te doen. Over om te snappen, eigenlijk wat ik, waar, waarom, waarom ik het zo mooi vind. Nou en ik ben dan in de gelukkige omstandigheid dat als ik die jongens of mij de bel en zeg van zou je urenlang met mij willen doorbrengen in een kogel of in een restaurant... om daarover te praten. Over... dat willen ze dan. En dat willen ze dan. Ja, dat ja. vind ik heel bijzonder. Want Zweckamer heeft een kamer waar al die schaatsen liggen, begreep ik, hè? Ja. D dat is een schaatskamer. Ja, nou ja, ik heb thuis ook een kantoor. en Daar staan heel veel boeken in. Ja, <laughs> ja. honderden. Uh, uh, uh, uh, jij misschien ook. Ja, en, maar uh, ik heb boekenplanken. Heeft hij schaatsenplanken? Ja, het, ja. hij zit. Hij Hij Ik denk niet dat ze alle vijftig boven op mijn, op, stavel, op, op op mijn liggen. stavel liggen. Maar ook dat zou had natuurlijk best gekund. Ja. Wie heeft jou het meest verrast in deze serie? Wie het meest verrast is. Uh, ik denk, dat moet Stefan Groothuis geweest zijn. Omdat hij in dit verhaal, daar zat maar een heel klein stukje in dit verhaal in. Maar tijdens de interview kwam hij met het verhaal dat hij last heeft van depressies. En dat hij ook tijdlang suïcidale neiging heeft gehad. Uh, dat hij daar heel erg mee geworsteld heeft. Dat verraste mij natuurlijk. Want ik wist niet dat hij dat ging vertellen. Nee. Hij wist wel dat hij dat aan mij ging vertellen. Had hij van tevoren besloten? Ja, had hij had het met zijn vrouw overlegd. En, had het, en dat vind ik een buitengewone eervolle positie. Als iemand zijn levensverhaal of dat deel van het verhaal wil vertellen. Omdat hij er nu aan toe oh ja. is. Omdat en dat nu... was na zijn gouden medaille trouwens? Hè? Ja. Ja. ja. Dus hij vertelde over dat jaar dat hij wereldkampioen was geworden. Um, en ik, de vraag waar, waar, het, waar het die hem deed besluiten dat te vertellen. Was de vraag... Uh, of hij van zomers hield. Als hij zo erg. Uh, hij vertelde op een gegeven moment dat hij ook de zomer niet heel. Ja, Daar keek hij nooit zo naar uit. Ik vroeg, ja, hoezo dan? Maar nou, toen kwam het verhaal van de slechte laatste race van het seizoen, die dan een hele zomer door dendert. Uh, wat je pas dan in oktober kan rechtzetten. En dat gevoel, uh, nou ja, plus dan nog een andere aantal andere zaken. Nou, ik, dat vond ik het. Uh, dat was het meest opmerkelijk. Dat vroeg je ja, het meest ja. opmerkelijk. Ja, het ja. bijzondere ervan. Van, uh, wat mij is bijgebleven. Omdat het, euh, bedoel, dan wordt het, het, het interview wordt totaal anders. Ja, uiteindelijk moet je besluiten met z'n tweeën. Ik kom gewoon over een paar weken kom ik nog een keer terug. Dan gaan we het helemaal vertellen. En dan ben ik hem ook beter voorbereid. En komen we ook weer terug op, oh ja. op het schaatsen. En dan krijg je een beter verhaal uiteindelijk. Als je die twee ontmoetingen met elkaar op, bij elkaar optelt. Ja, en dan, en dan wordt het wel heel bijzonder. Ja. Ja. Hoeveel uh, medaillebinda's van Sortie heb jij gesproken, denk je, voor dit boek? <laughs> over medaillewinnaars? Uh, dan vraag je natuurlijk eerst hoeveel van deze mensen gaan een naar dat, dat, Ja, Nou, ja, nou ja. ja, als ze niet naar soortje gaan, dan kunnen ze ook geen nou, medaille daarop. winnen. Ik weet dat echt niet. Ik denk dat... Nou, hij is uh, wel een paar. Ja, we ze wel. Nou, wel. Ja, nou ja, daar zitten er eigenlijk uh, bijna allemaal. En ik hoop zeker van Annette Gerritsen dat ze het gaat halen. Dat ja, gaat niet zo goed. Dat gaat niet zo goed. En... Maar ja, dat is van deze. Dat is, dat is als we nu alleen maar nu kijken naar nu weer. Wat ik eigenlijk liever niet doe. Dan is dat neef die het moeilijk. Maar aan de andere kant, ja, het, het duurt ook nog lang. En dus het is wel een goede schaatsen. Ja. Het kan nog komen. Dank je wel. De schaatsen van uh, Nando Boers. Tijd voor onze Dichter bij de Dag. Cheer Brian. Tjeet, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed, ik uh, leef nog. Mooi. <laughs> Heb je een gedicht gemaakt? Ja. Laat me horen. Geneuzel in de Marsje. <laughs> Het stormde woest toen ik naar de tandarts moest vanochtend. Maar mijn kiezen en voortanden zijn mijn mond niet uitgewaaid. En je kunt niets uitsluiten, dus het is met gevaar voor eigen leven... dat ik mijn mond voor u open doe hier in mijn werkkamer... bovenop een plat dak in Amsterdam-West. Uh -oh. Mocht ik het einde van dit gedicht dan ook niet halen... omdat de wind mij en de uitbouw met orkaankracht heeft opgetild... en ergens anders heeft neergekwakt dan wil ik duidelijk hebben gemaakt dat iedereen van mijn techniek gebruik mag maken. Mijn techniek is adapteerbaar. Ik geef mijn gesubsidieerd kind met groot gemak weg... als u het maar een beetje fatsoenlijk en verantwoord te eten geeft... en zorgt dat het gedicht het niet al te druk krijgt. Breng het onder geen beding naar een psychiater... want mijn gedicht wordt agressief als je het probeert iets aan te praten. Daar heeft mijn gedicht zelf ook veel meer verstand van. Vertel het maar over kettingzagen... over ogen van omstanders en brandweermannen die troosteloos tekortschieten... Probeer mijn gedicht vooral niet te sussen. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, de mensen die hebben uh, geluisterd de afgelopen anderhalf uur... die konden het ongeveer compleet thuisbrengen. Tjeerd mm -hmm. ja, ja, we zetten jouw gedicht op onze uh, website. Dit is de dagpunt nu. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Bart Jacobs, tegen Bram Bakker... tegen Stefan Enter, tegen Frans Kok de wind in Nando Boers, want zij waren de afgelopen anderhalf uur... onze gasten zonder hen waren deze anderhalf uur niet mogelijk geweest. Dank jullie wel allemaal, fijn dat jullie er waren. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Goedemiddag, Hey Jochems. Hallo Thijs. Ga gaan jullie doen? Wij gaan praten met Ivo Smits, hij is Japanoloog... en weet alles van de Yakuza, dat systeem van Japanse misdaadsyndicaten. En we hebben geleerd dat je Yaksa moet zeggen eigenlijk, maar hmm. anyway... <lacht> uh, waar we het over gaan hebben is dat die Yaksa zo verknopen is met de bovenwereld... dat die banden na moesten te ontwarren zijn. En het is actueel geworden, want vandaag heeft, is de directeur... van een van de grootste banken van Japan opgestapt... omdat hij die verknoping niet ontwaard kreeg. Nou, dat heeft de man dus zijn kop gekost. En we zien een kleine bank ook, de Mizui Bank. Dat is de nou ja. tweede grote bank van Japan, <laughs> dat weet je wel. Ivo Smits dus, Japanoloog, zo meteen in de villa. Dit is Radio 1. Het is uh, één minuut over half vier. Mark Visser met het NWS-journaal. De zware najaarstorm die vanochtend en aan het begin van de middag over Nederland trok is voorbij. Het KNMI heeft het weeralarm nu ook voor de noordelijke provincies ingetrokken. De windkracht neemt nu een snel tempo af en de windstoten komen nog maar tot 80 km per uur. De ernstige treinstoring door de storm van vandaag... veroorzaakt zeker tot morgen problemen op het spoor. Dat meldt de NS. In het westen en noordoosten van Nederland zijn de problemen het grootst. Op 25 trajecten is de schade zo groot... dat er geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk is.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 René Passet, bij de ANWB is de avondspits al begonnen. Ja, maar het valt nog mee met zeven files en amper 30 kilometer. Maar er zijn wel wat wegen waar problemen zijn. Vooral rond Amsterdam is wat stormschade op snelwegen. Zoals de A1 Amsterdam Amersfoort, waar de wisselstrook dicht blijft... omdat er een verkeersbord op scherp hangt. Dat levert bij Muiden vijf kilometer file op. Ook de A2 Amsterdam Utrecht is problematisch. Er zijn daar maar twee rijstroken open. Bij knooppunt Holendrecht drie kilometer file is het gevolg. Het is verstandig om voorlopig via de A4 en de A9 uit te wijken. Dan Rotterdam. Daar is de botlekternel dicht ten zuiden van de stad op de A15. En dat merkt u al op de A4. Vlaardingen-Hoogvliet voor Knobe lux 3 kilometer. En aansluitend op de A15 naar Europort. Tot aan de botlekternel nog eens 8 kilometer. En dan kunt u daar via de brug over het water. Maar ja, dat levert dus wel veel vertraging op. De A9 alkmaar amstelveen bij Bathoevendorp 4 kilometer. Daar liggen wat takken op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En dan het treinverkeer. U hoorde het al in het nieuws: grote problemen op het spoor, vooral in het het westen en het noordoosten van het land is momenteel nauwelijks treinverkeer mogelijk. De NS adviseert om daar naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Bewijs voor daadwerkelijke deelname aan de oorlog in Syrië is juridisch heel moeilijk en familie en vrienden van een fraudeur... moeten ook financieel aangepakt kunnen worden. Daarover hoort u na vier uur ons panel schuld en boete. De Yakuza, de Japanse onderwereld... is stevig geworteld in de bovenwereld. Het kostte vandaag de kop aan de directeur... van een van de grootste banken in het land. Wij praten over de Japanse maffia met Ivo Smits... Japanoloog van de Universiteit van Leiden. En Metropolis Radio volgt deze week... op verschillende plaatsen in de wereld het spoor van afval... Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. En eerst dit. De 25-jarige Ahmed D., een Nederlander van Somalische afkomst... die zit in Egypte vast op verdenking van terrorisme. Hij is de kleinzoon van de voormalige president van Somalië, Siad Barre. Sinds donderdag zit Ahmed D. in hongerstaking. André Zebrecht is zijn advocaat. Meneer Zebrecht, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is hij in hongerstaking? Omdat hij erg bezorgd is dat hij geen eerlijk proces krijgt. Hij is ervan overtuigd dat dit een puur, puur politieke vervolging uh, is. En, en hij wordt steeds maar niet bij een rechter gebracht. Daarom is hij in hongerstaking gegaan. Maar waarom denkt u dat het een politiek proces is? Alleen omdat hij nog niet bij een rechter geweest is? Ja, kijk, u kent denk ik een beetje de situatie in Egypte momenteel. Heel mm -hmm. veel tegenstanders worden vastgezet. De vorige president zit nog steeds vast en de, de manier waarop die is aangehouden... politie valt binnen, ze zijn op zoek naar zijn huisgenoot... en die kunnen ze niet vinden, en dus zeggen ze... dan nemen we jou maar mee. Maar, maar, maar hoe, concreet, dus twee... hoe concreet is de verdenking, hoe omschrijven ze het? Zij zeggen dat hij deel zou hebben genomen... aan een niet nader omschreven terroristische organisatie... mensen zou hebben uh, getraind... en contacten zou hebben gehad met terroristen. Maar dat, er is voor cliënten is volstrekt onduidelijk hoe ze daarbij komen. Hij is al 2,5 maanden dus niet bij een rechter geweest. Hij komt alleen steeds bij de inlichtingendienst. Hij, hij wil bij een rechter worden gebracht... zodat kan worden vastgesteld dat er niks is... en dat hij wordt vrijgelaten. Stel dat er inderdaad niks is... wat is dan de bedoeling van het regime om hem zo aan te pakken? Omdat hij de kleinzoon is van... Nou, nee, ik denk gewoon dat ze op zoek zijn naar een ander... en je weet nooit hoe een koe een haas vangt... en dus nemen we ze uitgenoot, maar... Uh... Maar mee. het is allemaal ja. gewoon niet zo goed geregeld. Als hij nu al zo lang vastzit zonder dat hij ooit uh, is voorgeleid... kan ja. ik me zo voorstellen dat uh, u, via de Nederlandse ambassade... of buitenlandse zaken, wel al geprobeerd heeft stappen te ondernemen... om dit een beetje te bespoedigen. Ja, dat heb ik gekregen. En omdat dat wat tegenvalt, uh, is mij nu verzocht om me tot de pers te, te wenden. Andere gedetineerden in hetzelfde schuitje... Uh, die worden wel bijgestaan door een consulate, Canada, Amerika... Uh, uh, ...Engeland, noem maar op... ...die zijn bij elke hoorzitting aanwezig... ...die komen heel vaak langs... ...bij cliënten is dat niet het, uh, niet het geval... ...dus hij wil wat meer druk op de Egyptische autoriteiten... ...zodat ook zijn zaak bij een rechter wordt gebracht. Ja, wat kunt u doen? Ja, proberen dus druk op de Egyptische autoriteiten... Uh, ja. ...op te voeren, laten weten van... ...wij weten dat die man er zit... ...en, en uh, de internationale gemeenschap wil hier iets mee. Maar juridisch uh, heeft u niks in handen op dit moment... Ja, kijk, ik ben niet de advocaat in de procedure daar. Nee. Dus uh, het, het, ik denk dat. Dat moet een Egyptische advocaat zijn, hè? Wat zeg je? Dat moet een Egyptische advocaat zijn, hè? Dat, dat moet een Egyptische advocaat zijn, ja. Uh, en heeft u al, nu al contact gehad met buitenlandse zaken, vandaag bijvoorbeeld, toch nogmaals gebeld en gezegd, jongens, we moeten er nu echt pressie op gaan zetten? Ik heb vorige week een aantal keer contact met ze gehad, ja. En, en wat zeggen ze dan als u vraagt, uh, joh, stuur er eens even iemand heen? Dan zeggen ze van ja, het is, allemaal, uh, het is allemaal niet zo dringend... en wij hebben maar beperkte, beperkte middelen en uh, het gaat zoals het gaat. We kunnen ons niet bemoeien in de lokale rechtsgang. Zijn ze al vooruit aan het lopen op een bezuinigingsoperatie... waarbij gewoon, uh, er verordeneerd gaat worden dat personeel minder... of helemaal niet meer naar Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen gaat? Nou, je zou het haast denken, hè? want waar de Canadezen zeg maar twee keer per week langskomen... Is, uh, ze hebben de Nederlanders laten weten dat het in principe twee keer per jaar is. Dus uh, ja. ik weet niet of het bezuinigingen zijn... maar een cliënt merkt heel weinig van de hulp. Oké. Okay. André Zebrechts, laat ons weten als er uh, schot in deze zaak zit. Is goed. Oké. Okay. Hartelijk dank. Ja, dankjewel je Goedemiddag. Pst. Eén minuut. Het ziekenhuis. Alles in mijn leven is snel gebeurd. In één keer heb ik mijn rijbewijs gehaald. In één keer ben ik geslaagd. In één keer ben ik afgestudeerd. Ik dacht, ik ben gewoon in één keer zwanger... Ja, je komt binnen. Als eerste moet je je altijd legitimeren. Dan trek je je onderbroek uit. Je gaat zitten op de stoel. de grote lamp erop. en Een bek En dan uh, is het een kwestie van uh, wachten. Een kwartiertje wachten. Uh, hopen dat het zaad naar boven zwemt. Dat het, het zijn doel bereikt. Het is wel een heel mooi moment dat je daar met z'n tweeën ligt. Althans, ik lig en zij zit ernaast. Tegelijkertijd heeft het ook iets heel plastisch. Het is natuurlijk nooit zo'n mooi moment als dat je dat met elkaar zult hebben... waarschijnlijk als, als man en vrouw. Maar je probeert er op je eigen manier toch iets moois van te maken. Mijn vriendin zit ook heel vaak naast me en houdt heel lief mijn hand vast... en uh, strijkt over mijn buik en zegt... kom op jongens, zwem, zwem, zwem. Eén minuut gemaakt door Jula Altschuler.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 Onze correspondenten ploegen deze week in verschillende landen door het afval op zoek naar bijzondere verhalen. En we beginnen vandaag in Bhutan. De afvalberg daar is de laatste tien jaar vertienvoudigd. En dat zorgt voor kansen op de markt. Ik ben op een werkplaats in Timpoe met Karma Jonten. Die runt hier het eerste afvalverwerkingsbedrijf van Bhutan. Greener ways heet het en hij geeft me een rondleiding. We are encouraging people to segregate their trash and we buy from them. We are telling them there is value in trash. We have plastic bottles, spit bottles that we are giving them our currency, 20 bucks, okay, per kilogram. We have cart boxes that we give six, six miljard. Dus hij legt me hier zijn businessmodel uit. Hij moedigt mensen aan om hun afval te scheiden. En Vervolgens koopt hij hun plastic flessen, glas, karton, cetera. en dat verkoopt hij weer door aan afvalverwerkingsfabrieken in India. Karma is duidelijk een enthousiaste jongen, hij is jong ook, nog geen 30. Maar hoe ben jij eigenlijk op het idee gekomen om een bedrijf in afval te beginnen? I never thought I would ever do waste business in mijn leven. you know. But after I came back from my college, I could see there was a lot of waste everywhere littered, you know. Earlier in Bhutan, we were generating no waste. Hij zegt dat hij eigenlijk nooit had gedacht dat hij met afval zou werken. Want toen hij jong was, was er nauwelijks afval in Bhutan. Ja, Bhutan staat erom bekend dat het lang vrij geïsoleerd is geweest. Het toerisme is heel beperkt, er was geen televisie, geen internet. Maar inmiddels is het land flink in ontwikkeling. Het is nu een democratie. Sinds 1999 is er ook televisie en internet en dus commercie. En Karma zegt nu dat in bijna twintig jaar tijd de afvalhoop in Bhutan is vertienvoudigd. Dus hij zag een kans en ook juist omdat Boethaan zo'n groen imago heeft vond hij het belangrijk om er wat aan te doen. We lopen verder over het terrein. Het is niet heel groot en in alle hoeken is er wat anders aan de hand. Er is één stapel met glas, een stapel met plastic, er zijn ook vrouwen in de weer om dit plastic te sorteren. En bij de ingang komen er ook af en toe afvalrapers binnengelopen met grote tassen afval wat ze op straat hebben gevonden, want uh, die werken ook voor karma. Eh 5 kg. She collected around 5 kilograms ofペット bottles, but 5 kilograms ofペット bottle means a lot. It is almost 200 numbers of plastic bottles she collected from the street. Togelo paudze, Togelo paudden. Ja, she say uh, yeah, it's good if when she finds trash in town, you know. Dit is Bimla, zij is ook een afvalraapster. En zij heeft vijf kilo plastic fles op straat gevonden vanmorgen. En ze vertelt ook dat ze blij is met Queen Array omdat ze het op deze manier makkelijk kan verkopen... en op die manier geld kan verdienen. Naast de afvalrapers heeft Queen Array ook een aantal eigen vrachtwagens... waarmee ze langs de huizen rijden. En individuen en bedrijven komen ook voortdurend zelf hun afval brengen. Goed dan ook... What's behind this not allowed door? This office was made out of only the reusable items. I was living here before. Very simply. You were living here from here, like day and night. Oh yeah, I was living with my strategists. I have a friend, you know, who plans everything, day and night. Young people having fun sometimes. Oké, okay, nou aan het eind van de rondleiding staat mij nog een verrassing te wachten, want uh, we komen langs een uh, hutje van. Uh, Vier, vijf, vierkante meter. En Karma vertelt me dat hij hier heeft gewoond. Samen met een vriend en collega, zes maanden lang. En het hutje is gemaakt van, uh, ja, van materiaal dat hij op de vuilnisbelt gevonden heeft. Golfplaat, hout, dat soort dingen. En het was hartstikke gezellig om hier te wonen met zijn vriend en collega, zegt hij. Maar vooral wilde hij hiermee laten zien wat, wat hij ook echt gelooft. En dat is dat afval niet nutteloos is, dat het waarde heeft. Alla, peert, vijf, is je kilo kilo Dat was een bijdrage van Aletta André. En morgen is Metropolis Radio op een vuilnisbelt in Indonesië. Banden tussen de Japanse financiële wereld en de misdaadorganisatie Yakuza... hebben de kop gekost van de directeur van een van de grootste banken van Japan... de Mitsuho Bank. Hij slaagde niet in een einde te maken aan leden aan het syndicaat en de zakelijke banden door te snijden. Het is een illustratie van de verknooptheid van de Japanse georganiseerde misdaad met de bovenwereld. Ivo Smits is hoogleraar Japanse kunst en cultuur aan de Universiteit van Leiden. In het dagelijks leven noem je zo iemand een Japanoloog. Meneer Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even iets uh, over de Yakuza zelf. Hè? Uh, mm -hmm. Kunt u iets over de geschiedenis vertellen, over de samenstelling? Ja, um, nou je hebt natuurlijk verschillende verhalen. Het verhaal dat ze zelf vertellen is dat zij in de loop van de 19e eeuw eigenlijk ontstaan zijn... als uh, sociaal vangnet voor de mensen aan de rand van de maatschappij. Um, en uh, vooral eigenlijk uh, nou, ja, vormen van uh, liefdadigheid uh, doen, zou je kunnen zeggen. Uh, en het rare is, dat is niet helemaal gelogen. Uh, het zijn inderdaad... Je moet, om te beginnen is het wel goed te beseffen dat in heel veel landen... Uh, in Azië en de rest van de wereld... de overheid er niet per se is om jou te helpen. Zeker niet ja. in de moderne tijd. En dat was in Japan ook zo. En die lijn, zeg maar... dat de jaksen eigenlijk een soort vorm... van sociale hulpverlening ook doen... die zetten ze nog steeds voort Dus ook twintig jaar terug... het voorbeeld dat ik graag aanhoud... was een grote aardbeving in Kobe. En dan staan de lokale gangsters... die staan er zijn er als kippen bij... om voedselpakketten en dekens uit te delen. Ze bieden nu ook werkkrachten aan... om die kernreactor kernreactoren... Bij te helpen opruimen. Hoe vrijwillig dat gaat... Uh, nou ja, dat is een ander verhaal, daar komen we nog op. Maar het is dus zo wat u zegt eigenlijk... ...moet je dan zeggen dat ze begonnen zijn... Uh, ...ook zonder... ...aan zichzelf te denken, dus zonder oogmerk van winst... ...dat dat er langzaam maar zeker ingeslopen is... ...dat ze dachten, eigenlijk is dit handel? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk zeg maar, het verhaal... ...zoals ze dat zelf vertellen, zeker. een verhaal dat heel erg versterkt is... ...in, uh, in, in films met name... Uh, ...rondom de, de gangster, mm -hmm. dat is een heel populair genre... ...in Japan altijd geweest... Uh, maar in feite zijn er natuurlijk ook, doen ze natuurlijk ook heel veel aan criminele activiteiten. De gokwereld zijn een groot deel opgevoerd gekomen uit de wereld van het, het gokken. Wat per definitie voor een deel illegaal was. En ze zijn natuurlijk rijk geworden door allerlei vormen van afpersing. Ja, even op de uh, geschiedenis. Uh, ja. Want uh, uh, wat betreft uh, de oorsprong van het beschermen van uh, mm -hmm. mensen om zich heen... en zo, zich zo'n machtspositie in de maatschappij te uh, veroveren... Uh, dat komt wel overeen met veel andere misdaadorganisaties. We denken aan de mafia. Maar natuurlijk mm -hmm. ook al die etnisch uh, gevormde bendes in uh, bijvoorbeeld New York... in de, ja. in de vroege 19e mm -hmm. eeuw. Die allemaal via etnische lijnen georganiseerd waren. Joods, Iers, mm -hmm. Schots ja. zelfs, Duits... Ja, nou dat etnische dat speelt dan weer niet in Japan, hè? Nee. omdat dat boel nou ja, tegenwoordig dan misschien, misschien wel, want ook zeg maar, de, de, de criminele wereld in Japan is een stuk internationaler geworden met verschillende invloeden vanuit andere plekken in Azië. Maar uh, het waren, ze waren deels sociaal georganiseerd en, en ze hebben ook territoria. Dat was in het begin nog belangrijker misschien dan nu. Uh, en ze waren verenigd in organisaties, in gumi, in, uh, in groepen of, of clans, zoals je wil, of, mm -hmm. of gangs, het is maar net uh, welke. Maar die zijn, die, die zijn hiërarchisch uh, georganiseerd, met een, een, een baas aan het hoofd, die uh, de Oyabun, de ouder, de vader, genoemd wordt. Um, ja, ze en ze waren ook uh, niet illegaal, toch? Het was, het was nog ze zijn toch toegestaan. Nog, nog. nog steeds mm. zijn ze niet illegaal. Dat is een van de, denk ik, de, de conceptueel lastigste aan de jaksa. Ik moet er ook bij zeggen dat ze zichzelf... Jaksa spreek zei... je uit, hè? Je zegt niet jakuza. Ja, een stomme oe uh, en de, en de klemtoon op de eerste letter geeft. Al, ja. Overigens is dat een term die ze zelf niet gebruiken. Maar die, het, is een term, het is eigenlijk van oorsprong een ongelukkige combinatie met, uh, met dobbelen, met gokken. Hoe noemen ze zichzelf uh, dan? Nou ja, je hebt, voor zover ze het al over zichzelf als groep hebben... dan een klassieke term is de Ninjodo, De weg van zeg maar, het Robin Hood gedrag, vertaal ik dat zelf meestal. Mm -hmm. um, maar, maar nog het even terug is, naar het feit dat ze dus niet illegaal zijn. Want nee. dat verbaast me hoogelijk. Nee, nou dat is een van conceptueel, maar ook denk ik juridisch het, het grote lastige aan de Yaksa. Dat zij in het telefoonboek staan als organisatie... de verschillende gummi uh, met een adres waar je naartoe kan. Uh, maar dat zijn niet criminele organisaties... technisch gesproken. En, en de, de grote moeite zeg maar, die het Japanse ministerie... Het openbaar ministerie heeft, is altijd... ervoor te zorgen dat er uh, de wetten... zodanig worden geformuleerd... in het parlement, dat je... Uh, die organisaties waarvan leden... criminele uh, activiteiten vertonen... dat je de hele organisatie mag aanpakken. Mm. Uh, en dat tot nu toe lukt dat niet echt. Uh, wat je natuurlijk wel krijgt... is dat er individuele mensen uh, opgepakt worden... en uh, veroordeeld worden in belanden voor uh, zaken die strafbaar zijn. En dat zij dan ook... Uh, wil toeval of niet, hè, lid zijn van zo'n organisatie. Is inderdaad, vergelijkbaar met hier de Hells Angels, die ze ook als organisatie nooit veroordeeld ja, krijgen. Nee, ja, in die, die zin. Doen, ja. Ja, in allerlei opzichten zijn ze anders, maar de, het, dat Begrijp aspect ik. van het probleem het is uh, inderdaad vergelijkbaar. Is, ja, ja. Ja. Ja. En dan krijg je dus ook dat je individuele uh, toplui, uh, zoals een aantal jaar terug, probeert te veroordelen op. Bijvoorbeeld belastingontduiking, beetje zoals El Capone destijds door de FBI ook is aangepakt ja. uh, lang voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat mag ook niet, maar dat was natuurlijk niet het echte probleem met die nee. gangsters: dat ze de belasting ontdoken. Maar ja, dan doe je het maar zo. Nee, nu, zijn, nu uh, is dat stelsel van syndicaten verdeeld in uh, een aantal grote organisaties. En mm -hmm. de grootste jaxa familie is de Yamaguchi Gumi. Mm -hmm. 55.000 leden. Vertelt u daar eens iets van? Wat, wat uh, Hebben ze een specialisatie? Waarom zijn ze de grootste? Nou, ze zijn eigenlijk uiteindelijk de grootste omdat zij uh, een paraplu-organisatie zijn. Kijk, vroeger... Uh had je heel veel relatief kleinere uh, gumi -gangs, en Die hadden een bepaald territorium, of hebben nog steeds een bepaald territorium. Maar die zijn steeds meer allianties aangegaan. Uh, de, ook, ja, gangsters zijn ook uh, in het groot gaan denken, zeker de laatste decennia. Dus de, uh, die 55.000 die er dan vaak genoemd worden... Dat, dat, ja, dat is eigenlijk weer onderverdeeld in kleinere organisaties. Uh, gangs die dan weer uiteindelijk... Loyaliteiten of vallen onder die grote, de Yamaguchi Gumi. Nee. Uh, we, we hadden het er of wilde u nog wat vertellen daarover? Sorry. Nee, nee, dat, dat is maar het belangrijkste. Maar het punt is en dat is ook een, dat heeft weer te maken met dat waarom dat het niet uh, technisch gesproken niet een criminele organisatie is. Je kan dus ook van mensen zeggen of zij officieel verbonden zijn aan zo'n gumi. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die ook criminele dingen doen en banden hebben met die gumi, maar niet lid zijn van die gumi. Die zijn dan technisch gesproken horen ze niet bij die club. Nee, want een van die problemen is we hadden het er net het al even over, dat, dat het werk wat daar bij Fukushima gedaan moet mm -hmm. worden uh, daar gaan de verhalen ook over, dat daar heel veel mensen, niemand wil dat werk natuurlijk graag doen, het is vies en gevaarlijk en mm -hmm. eng dat, dat daar door allerlei uh, constructies dat ook die clans zich bemoeien met het inhuren van mensen daar, mensen daar te werk stellen ja, ja zeg maar precies fijne weet ik er niet van. Maar dat verhaal hoor je inderdaad zeker. Uh, ik zelf ben geneigd uh, te denken dat dat niet raar is. Want uh, een van de dingen die die verschillende goemie ook sinds jaar en dag doen... is het ronselen van uh, dagloners voor uh, dagarbeid. Mm -hmm. Ze hebben niet een monopolie erop... maar ze zijn altijd toch een belangrijke speler geweest... om ervoor te zorgen dat er op bouwplaats X zoveel mensen staan... die die dag uh, aan de slag gaan. Mm. En dit is uh, eigenlijk vergelijkbaar soort uh, makelaardijschap... Uh, alleen, uh, er spelen verschillende dingen. Kijk, er zal een hoop geld omgaan. Uh, want uh, Juist omdat het zo gevaarlijk werk is. Hè, het opruimen van de rotzooi rondom de kernreactoren. Dat is één ding. Dus daar valt goed aan te verdienen. En het tweede is dat ze... Uh, ja, Je kan ook nog zeggen, het is ook een soort vorm van opoffering. Dus ze doen ook nog goed is het, werk. Is het dan niet zo, als, als daar dus mensen werken... die, dat heeft u net wel goed uitgelegd... zonder dat ze het weten, kennelijk op die manier... voor, voor een van die clans werken. Maar is dit mm -hmm. eigenlijk niet gewoon een... een Overheidswerk. Dus zijn, is de overheid op die manier eigenlijk ook niet bezig om per ongeluk die klens in te huren? Of is dit nou, geen overheidstaak dat opruimen daar van die kernrotzooi? Nee, nou goed, heel veel. Kijk, de de, de facto Stepco natuurlijk nog steeds uh, de, de, doet daar het meeste werk. En die, mm -hmm. dat is dan geprivatiseerd, we ja, ja, oh, ja. geprivatiseerd. Ja, het energiebedrijf. Ja, het energiebedrijf, ja. Kijk, en wat de overheidsrol. Wat natuurlijk wel de regering gezegd heeft. Uh, dat is wel niet zo raar. Die heeft op een gegeven moment wij willen uiteindelijk de regie. Uh, maar dat betekent in de praktijk niet dat zij nou uh, de telefoontjes plegen... met wie gaat nou uh, nee, nee, nee. daar uh, bepaalde dingen doen of zo. En het is nee. meer dat tepco dat nadrukkelijker uh, aan de, hoe noem je dat... Uh, onderworpen wordt aan controle. Dat, is, dat hoop je dan. Even uh, uh, los van de gewone activiteiten die criminele bendes uh, erop nahouden... afpersing, prostitutie, drugs, loansharking, dat soort zaken... Mm -hmm. is er ook een verknooptheid met de financiële wereld. Dat is ook de aanleiding voor dit gesprek. Die directeur die opstapte, omdat hij er niet in slaagde... om af, af te komen van leningen aan deze bendes... en mm -hmm. andere zakelijke verbanden. Hoe zit dat precies? Ja, precies, het is ingewikkeld. Maar dat er uh, verknoppen zijn met de, met de financiële wereld überhaupt de grote bedrijven en, en de verschillende gangsterorganisaties, uh, dat, dat is al langer aan de gang. Uh, het is ook op een gegeven moment een nieuwe tak van afpersing die in de, in de, in de jaren tachtig opkwam, die de zogeheten socaja werden die genoemd. Uh, dat waren gangsters of gangsterorganisaties die aandelen van grote bedrijven uh, kochten niet noodzaak heel veel, maar daarmee recht hadden... op toegang tot aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld... en dreigden daar enorm stennis te gaan schoppen... of moeilijk doen, tenzij ze afgekocht zouden worden. Wat natuurlijk een variant is uh, op het klassieke beschermingsgeld. Mm -hmm. Je betaalt ja. als winkelier iets... en dan zorgen wij ervoor dat je winkelheel blijft. Uh, daarnaast hebben ze natuurlijk allerlei verschillende soorten bedrijven... en wat er nu aan de hand is is dat er voor een totaal zoet wel van ongeveer anderhalf miljoen euro leningen verstrekt zijn door de miso bank aan organisaties die inderdaad uh de JAXA-organisatie maar. En dat is het hele probleem. Technisch geen kommer, uh, criminele organisatie. Dus ook de Financial Services Authorities. De financiële autoriteiten van het land. Die hebben ook inmiddels vastgesteld. Dat er niet iets illegaals is gebeurd. bij deze transactie. Dus er is ook sprake van dat een andere meneer van de Miso Bank. Die zou eerder nog uh, aftreden. Maar nu krijgen we wat conflicterende bewegingen. Misschien dat hij nu toch niet hoeft af te treden. Um, want ja uiteindelijk is er niks slechts gebeurd. Alleen, er is wel reputatieschade natuurlijk. En dat, dat is het hele probleem. Ja, en er Ook is dus inderdaad volgens de letter van de wet... niks slechts gebeurd. Maar als een man zelf al zegt... ik treed terug, dan mag je er toch vanuit gaan... dat iedereen weet dat het natuurlijk wel slecht is. Alleen, officieel staat het niet zo te boek. Nee, maar ook dat aftreden, dat is overigens wat ik bedoel, uh, dat is wel een belangrijk gewaar. Maar er, er zit ook een zekere symboliek in. Dus natuurlijk wel vaker hebben we beelden gezien dat ja, er is een aan het hoofd en dan dan moet je uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Dus jij treedt uh, mm -hmm. terug. Ja. En dat gaat dan niet per se om, nou ja, is dan uiteindelijk bewezen dat, dat je technisch gesproken fout zat, maar wel, laten we zeggen, mm -hmm. moreel fout. Ja. Is in deze uh, zaal ook naar voren gekomen de verknooptheid, de banden tussen deze organisaties en uh, uh, toppen van justitie, de politiek, noem het maar? Ja, die banden zijn, met name de politiek, uh, er zijn de banden tussen gangsterorganisaties uh, en, en politici die zijn heel oud. Ik bedoel, de, dat soort schandalen is al, ja, ik, ik bedoel, ga, hoe ver je ook teruggaat met de moderne politiek, je, die schandalen heb je altijd uh, gehad. Uh, dat gaat deels om, om uh, omkoping of uh, donaties, waarvan uh, onduidelijk is wat er voor teruggedaan moet worden, maar ook... Uh, ja, hand- en spandienst, je ziet een bepaalde soort... sommige die zijn ook professionele demonstranten... bijvoorbeeld, voor oh ja? bepaalde lobby's. Ja. Maar Zit is dat dan... trouwens ook de reden, die verknooptheid... die al zo lang teruggaat, dat er niet een fatsoenlijke wetgeving is... zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heb je de RICO-wetgeving... Mm -hmm. waarbij je al vrij snel lid bent van een misdadige organisatie... en dus kwetsbaar bent. Dat heb je in Japan niet. Is dat om die reden... Nou ja, En in Nederland dus ook niet. Hè? Ik, nee. boel, ik nee. kwam zelf net met de helse in. ja, Het is hier juridisch ook ja. niet te doen. Eén organisatie, het is... nee, nee. nee. Maar geeft dat geeft te denken de... over hoe het, hoe het in Nederland is. Als het dezelfde reden heeft waarom het in Japan niet is. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, kun je zeggen, dat is een, een probleem dat uiteindelijk uh, in het parlement zeg maar, opgelost moet worden. Dat is natuurlijk de, we, de wetgevende instantie. Hmm. Als, daar, als daar niet consensus bereikt wordt over uh, wanneer je iemand mag oppakken, hè, wat nou strafbaar is, ja, dan houdt het bij justitie ook op. Ja, nou ons, ja, dan... Zelfs als ze niet allemaal uh, brandschone verdedigende engelen van de wet zijn of zo. Dan moeten ze het uh, voorlopig dus maar doen met belastingontduiking, want dat is dus het enige waar je ze op kan pakken. Nou, ja, daar kan je ze in zeker op pakken. Nou, en ook, uh, het doel, er worden wel kijk, ook op gebied op afpersing worden mensen ook wel afgepakt. Mm -hmm. Maar dat gaat ook om individuen. Ja. Het probleem blijft natuurlijk te, te zeggen. En daarmee is de hele... Al die 55.000 zijn nu in één keer... Uh, van de schafbaar. Yamaguchi, ja. <laughs> ja. Oké, okay. heel erg bedankt Ivo Smits. Hoogleraar Japanse Kunst en Cultuur van de Universiteit van Leiden. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En Villa VPRO is zometeen na het nieuws bij u terug. Met cultuur en schild en boete. Tot zometeen.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 mail naar Vraag de minister. Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. Ja, dit is wel de kant die we op moeten. Het nieuws van kanten. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman Expositie. Poelman.nl. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement.